Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het OMT maakt zich zorgen over grote Fieldlab-evenementen. Sinds kort worden er allerlei proeffeestjes georganiseerd... om te zien hoe de boel uiteindelijk weer coronaproof van start kan. Bij twee daarvan mogen 10.000 bezoekers langskomen. In totaal worden er bij alle evenementen zo'n 200.000 mensen verwacht. Geen goed plan vindt het Outbreak Management Team. Zij zeggen dat 10 testbijeenkomsten meer dan genoeg zouden moeten zijn... Zo zitten er geen superspreading-events bij... en is de kans op een flinke stijging van het aantal besmettingen een stuk kleiner. In Egypte zijn minstens twintig mensen omgekomen bij een busongeluk. De bus kantelde toen de chauffeur een vrachtwagen probeerde in te halen. Ze botsten op elkaar en vlogen in brand. Drie mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Op basisscholen en middelbare scholen ligt vanaf maandag een stapeltje zelftests klaar. De leraren kunnen thuis checken of ze corona hebben om snelle verspreiding te voorkomen. Over drie weken moeten de tests ook klaar liggen op mbo's, hogescholen en universiteiten. Op een basisschool in Arnhem heeft de bekerkoorts om zich heen gegrepen. Zondag speelt Vitesse de bekerfinale tegen Ajax. Kinderen in Arnhem lopen massaal in geel zwarte shirts in Polonaise door de klas. En de meester vindt het prima. Peter! We gaan winnen, we gaan winnen. Net als vier jaar geleden, we waren er toen ook bij. En dit jaar gaan we ook weer de cup naar Arnhem halen. De kinderen gaan tekeningen maken, posters maken. Er is een hele actie voor. Het wordt zondag de dus finale, dus dan bereiden we ons allemaal voor. We hebben posters gemaakt. Voor één leerling is het wat minder leuk allemaal. Ik ben niet voor Vitesse, ik ben voor Ajax. Als Vitesse gaat winnen, maakt me niet uit. Ajax heeft het best geprobeerd. Vitesse ook. Het weer het wordt vanmiddag niet warmer dan een gaat op 9. Er kunnen ook wat buien vallen, soms met hagel en natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N307 Hoorn richting Enkhuizen is voorlopig nog dicht... tussen boven Karspel en Enkhuizen. Dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging...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 Deze Zandvoortse zaken op woensdagmorgen. Um, het is even kijken 14 april. Ja, want het is meestal uh, na dinsdag 13 april. Um, Robert Gray mocht uh, deze 14 april uh, beginnen. Uh, het is een, een beetje een niets aan de hand uh, verhaal. Over Robert Gray gesproken. Hij is ooit uh, gevraagd uh, door Keith Richards... om een keer mee te spelen in een begeleidingsband van Chuck Berry. Dat uh, is dan in een film gebeurd. Over diezelfde Chuck Berry. Dus dat, uh, dat was wel heel erg uh, fijn. En die film dateert van 1987. Toen Chuck Berry nog gewoon in het land der levenden was. En net de 60 voorbij was. Dus dat, uh, dat was toen. En Robert Gray is tegenwoordig uh, alweer in de buurt van de 68. Hij is, uh, dit jaar 67 uh, is hij nu. Uh, maar hij wordt uh, per 1 augustus. Dan wordt hij. 68 Inmiddels alweer dus. Um, Keith Richards en uh, Robert Gray hebben zeker nog wel wat uh, met elkaar te maken gehad. Want ik weet nog dat ik getuige ben uh, geweest van een concert van de Rolling Stones. En wie hadden ze in het voorprogramma? Ja, de Robert Gray Band. Dus dat uh, verklaart al een heel hoop. Dat dat uh, appeltje-eitje is en uh, gewoon even twee dingen bij elkaar opgeteld. Nou, wat gaan we doen? We hebben zo uh, dadelijk uh, natuurlijk uh, de column van Tino Stui. Dat uh, was uh, de, de column die hij vorige week heeft uitgesproken. Uh, en in de tweede uur iets anders. Uh, Mick Boskamp komt om kwart over elf. Dus iets eerder. En dat heeft uh, te maken met een uh, gesprek... wat ik uh, met wethouder Ellen Verheij heb... over de nieuwe indeling van, uh, voor de durfsporters. Uh, komende zaterdag uh, komen de watersporters zelf aan het woord. In Goedemorgen Zandvoort. Maar ik ga het even met de wethouder er nog over hebben. Goed. Muziek uit de onderstroom van Nederland. Zij komt uit Alkmaar en ze heet Sterrenweldering. Haar nieuwe Not With Me... lights in the dark I try to catch them feelings that were mine once you can have them well at some point I started to not know the answer my heart shifted from hope for the bitter as hell so give me one good reason Stay To shatter to pieces, and all for what hope can do to a fragile mind. you're damn sure of A lonely bed here takes on the cold What you chose I won't let nobody Carry this load for me Guess I'll keep a hold on my sorrow I've got to feel now all that you see Ja, dat zijn van die, even van die uh, Piketpalen die je er even heen uh, ramt uh, op deze ochtend. En dat heeft ook uh, te maken met wat ik op de dinsdag doe. Is dit een hit? Dit is een hit uh, geweest, uh, mensen. Dat is uh, ergens in de jaren zeventig uh, een hit geweest. Bescheiden dat wel. Uh, want uh, niet echt een, uh, een hele grote, maar. Uh, nou zeg ik wel, uh, toch op de zesde plek... Uh, terechtgekomen in, in, in de Nederlandse hitlijst. Uh, goed omgedraaid worden op de dinsdagmorgen. Uh, Wend maar aan, uh, die zal uh, zeker komende dinsdag... in het eerste uur meteen gedraaid worden. Al als zit te luisteren, dan weet hij in ieder geval... dat dat, uh, dat, dat wel goed zit. Um, even over dat liedje zelf, want daar is natuurlijk wel over het over uh, te doen. Bruce Johnson is uh, degene die dit uh, nummer geschreven heeft... En uh, hij is voordat hij bij de Beach Boys, uh, want hij is uh, drummer van die Beach Boys uh, geweest... Uh, ...was hij ook nog als drummer actief bij Richie Valens uh, in de begeleidingsband. Daar heeft hij onder andere ook uh, deel van uitgemaakt. Nog meer muziek uit de onderstroom van Nederland, want we hadden net uh, Sterre Weldering uit Alkmaar met Not With Me. Uh, deze dame komt oorspronkelijk uit Engeland, maar uh, is al een tijdje in Nederland... Uh, spreekt nog wel uh, de Engelse taal maar kan al heel goed Nederlands verstaan. Dat weet ik wel. Uh, ik had er een week of uh, twee geleden had ik er in de uitzending bij Alternative FM en toen ging het over de nieuwe single die ze toen uh, uit had uh, gebracht en dat nummer dat hoor je nu. Dat heet Before I Forget van Winne. to tell me not to stay but i saw you van Pink Floyd was dat met uh, het nummer Keep Talking. En uh, daarvoor hoorden we Winam. Uh, zij komt uh, oorspronkelijk uit Engeland. En uh, zij leeft al uh, weer een tijdje hier in uh, Nederland. Daar doet ze kennelijk ook de muziekopleiding. Zij is al een uh, tijdje terug uh, ook uh, gevraagd om een bijdrage te leveren... bijvoorbeeld voor... Uh, ja, eigenlijk om... Uh, een, ja, voor de art rocks. Want dat uh, is soms... Uh, dat je dan als muziekkunstenaar... een bijdrage kan leveren... voor, voor iets wat uh, in beeld... Uh, ondersteund moet worden door muziek. En dat is uh, de reden waarom zij uh, op een gegeven moment... ook uh, daar een bijdrage mocht leveren. Of uh, zij het ook echt geworden is... dat uh, heb ik er nog niet helemaal uh, kunnen uh, achterhalen. Maar zij heeft ook een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, en we vinden dus dat we ook een beetje... de Nederlandse muzikanten een hart onder de riem moeten steken. Omdat het nog altijd niet mogelijk is om optredens uh, te doen. Ja, hier, met een camera erbij. En uh, af en toe een wenkpaneeltje eronder er door. En dan uh, lukt het allemaal wel. Dus dat... Uh, uh, maar goed, dat, dat is niet voor iedereen uh, weggelegd. En je moet er ook zin in hebben. Het moet ook passen. Dus dat is uh, allemaal wel een paar voorwaarden. Want uh, we mogen niet uh, meer met uh, vier mensen in de studio uh, zitten. Dus dat uh, sowieso. Zo dadelijk uh, gaan wij uh, de column van Tino Stuy uh, doen. Maar uh, niet voordat wij nog uh, één nummer hebben laten horen. Is ook, uh, dat is ook een mooi nummer uit de jaren tachtig uh, wel te verstaan. De dame in kwestie heet Tanita Tikkerum. En... Dit was een van haar songs die ze heeft uitgebracht in de jaren tachtig. Het nummer dat heet Twist in My Sobriety. It's clear I hear you talk girl now you're... Ik hou van mensen die hun vak verstaan. Wijnimporteurs, belastingmaniakken, stucadoors of cameramensen. Zij die leveren, doen wat ze zeggen dat ze doen. Ik ben minder van de ketelruis. Dat hippige getrut doe maar niet. Twee weken geleden wil iemand met mij linken online. Dat is een gemeenschappelijke kennis, dus ik accepteer de vraag. Een half uur later komt er een verzoek binnen. Hallo, ik ben Wendy, MD van PR-bureau Foepseflops. PR bureau ik heb je naam doorgekregen we een vraag hebben over een concept... Er ligt nu een idee dat nog geen format is. Zou je hierover willen buigen? of we moeten ermee kunnen flaggen. Nou hou ik niet direct van mensen die zich als managing director voorstellen... en het liefst willen flaggen met iets. Maar deze mevrouw was nog geen week begonnen als PR-baasje... en het leek een beetje in paniek. Dus ik analyseer het matig idee, ik formeer de juiste vragen... en leef wat suggesties aan. Die worden in dank aanvaard en vervolgens wordt er op een tweede en derde versie aangestuurd... Na aanleiding van mij nog meer vragen van mijn kant. Ook geen probleem, ik stop er wat tijd in. En of ik mensen weet die deze online videoserie kunnen maken? Binnen drie weken. En toen wist ik zeker dat iemand had zitten slapen en zijn er van vak niet verstond. Er was blijkbaar een idee verkocht voor een videoserie aan een nationale bank... zonder goed uitgewerkt te zijn en zonder bijbehorende producent. En het was geen aprilgrap. Ik breng vervolgens een producent aan die het hele project kan oppakken... binnen de te krappe termijn. Opnieuw een dank aanvaard door Wendy die inmiddels redelijk toegaf het gevoel te krijgen in haar eerste werkweek voor de tram te zijn gegooid. Arme Wendy. Maar ze heeft nu een werkbaar concept en een professionele producent die haar problemen zal oplossen. Dus mijn taak zit erop. Twee dagen later is Wendy iets minder spraakzaam. Het moederbedrijf heeft het inmiddels van haar overgenomen. De nieuwe MD is even geparkeerd lijkt het. Maar ze zal uiteraard zo snel mogelijk door mij voorgestelde producent bellen... om het even uit te leggen, want dat is wel zo netjes. Natuurlijk, ja, die man had wel mensen klaargezet op mijn verzoek. Dat snapt een kind. En ik hoor morgen nog even naar wat ik voor mijn inzet mag rekenen. Wendy? Hallo? Joehoe! Weinig vlek vertoon en een radiostilte. Ze zal wel een keer reageren. Onbeschaafd maar onbenmint, lijkt het. Geloof me... Volgend jaar staat wankelen Wendy te shine op een gala... met een hele lelijke ster in haar hand... namens bureau flops met een hele lelijke woord. Die komt er wel, die hippotrut. Make memories that last I know I can't survive When I'm not able To do this I just know that I'm a Music man, a traveling man A one night stand I'm just made for this Love called music That sweet, sweet music Is therapy for my soul That sweet sweet music, it's therapy for my soul. It makes me whole again. I am watching a tired lady in the morning head out for work at an office somewhere. She's just trying to get in there I know I won't survive. There won't be. Just know that I'm a lucky man Who can sing write songs about this Love called music That sweet, sweet music It's therapy for my soul It's love called music That sweet, sweet music Just a man wants to make music for as long as I can. Enjoy every single moment. Makes me home again. De, de rijke hits uit uh, Nederland... Uh, ...wel te verstaan uit Den Haag... ...daar kwamen ze vandaan... Uh, ...de Shocking Blue met uh, Send Me A Postcard... ...daarvoor Martijn Bakker... ...en daarvoor de column van Tino uh, Stui... Uh, ...Martijn Bakker is een uh, nieuwe Nederlandse muzikant... ...komt uit Groningen... Nummer maar dat heet Love Cult Music... Uh, ...nog even over de... Uh, ...Shocking Blue... Want de enige die nog leeft, dat is Robbie van Leeuwen. Maar ja, dat is ook uh, eigenlijk misschien met, <laughs> een beetje het brein achter de band. Want uh, uh, hij heeft uh, bijvoorbeeld uh, Venus tot een wereldhit uh, weten te krijgen... En die is ook uh, gecoverd Onder andere door Bananarama. Uh, door Stock, Eetkin en Waterman uh, is dat geproduceerd. En dat werd ook nog een, uh, een joekel van een hit in de jaren 80. Dus de kassa uh, voor Robbie van Leeuwen uh, is behoorlijk uh, ja, uh, gevuld. Uh, elke keer als er een nummer van... Uh, in, Venus, in wat voor vorm dan ook voorbij komt... dan, uh, dan, uh, ja, dan stopt hij nog weer eens even een lekkere sigaar in zijn mond. Denk ik eerlijk gezegd. Uh, goed, uh, we gaan nog even door met uh, Nederlandse muziek. Uit, uh, ja, uh, van, van eigen bodem. Want we, we doen er uh, veel aan in deze periode... als het gaat om de muzikant een beetje een hart onder de riem te steken. Deze ook. Uh, op een Vallendams label. King Forward Records uh, genaamd Baker Songs. De man heet... Uh, Ruud Bakker. En uh, hij komt, het uh, is geen familie van die andere bakker, Martijn Bakker. Uh, uh, maar Hij komt uit Utrecht en hij heeft zich laten een beetje inspireren door Paul McCartney. Nou, dat hoor je er wel aan af. Lekker Dazical cool man is de laatste single van hem. I've To be distracted, and I know for a fact that it's true. Love. heb ik op dinsdagmorgen zo'n rubriek bij de heren Stuy, Loogman en Paardagoper. Dat heet dan het K-nummer. En dan probeer je altijd precies het tegendeel te bewijzen. Nou, dit is er dus zeker geen één. Tenminste, in mijn ogen niet. Ik weet niet hoe die andere drie erover denken. Maar goed, dat, dat horen we nog wel. Maar ik heb hem gisteren gedraaid. En de dame, want dat was ik gisteren nog even vergeten bij te vertellen... Heet Nana Emroes. Uh, achter Nana Emroes schuilt Nana Puinenburg. Uh, zij komt uh, oorspronkelijk uit Den Bosch. En uh, zij uh, woont tegenwoordig in Rotterdam en maakt hun muziek al een tijdje. Uh, bovendien heeft ze haar zangcarrière ook uh, nog uh, een beetje ingezet in Engeland. In Londen heeft ze daar een uh, speciale opleiding uh, gevolgd. En dat is niet onopgemerkt uh, gebleven, want uh, er zijn een aantal. Toch uh, mensen die daar uh, zover weten te komen. Uh, en bij NPO Radio 2 hebben ze dat ontdekt. Uh, de zwankere kwaliteiten van deze dame. En ze komt 13 mei hier naar de studio bij Alternative FM. En ik heb een uh, uh, goede hoop. dat ik daar nog een mede-presentator uh, misschien bij ga krijgen. En dat is niet zomaar iemand hoor. Dat kan ik je er wel bij vertellen. Uh, Elephant, um, Rotterdamse band. Ook onlangs bij 3FM langs geweest bij 3 voor 12. De grote broer van 3 voor 12 Noord-Holland. En dit nummer dat heet Sun and the Breeze. We Beetje dat uh, gevoel van gisteren hoor. Uh, sun in the breeze. Hoewel het, uh, de temperaturen nog niet helemaal uh, je, dat zijn. Maar goed, de weermannen beloven veel. De vier mensen moet ik eigenlijk uh, min of meer zeggen. Uh, maar goed, ik, uh, ik heb ook gisteren naar die persconferentie... het een en ander uh, weer opgestoken. Uh, het is uh, veel beloven, waardig geven, doet een gek in vreugde leven. Maar goed, <lacht> we gaan uh, weer even weer uh, terug naar een damesdrietal... Niet zomaar, want uiteindelijk is één van de drie toch een behoorlijke carrière... is daaruit ontstaan, een goede zangcarrière. Laura Figgi, want die maakte ooit deel uit. Dus ze konden het alle drie wel hoor, eerlijk gezegd hoor. Cécile Larue, goede bekende van Mick Boskamp trouwens. En de andere was Rowan Moore. En dan hebben we het over de dames trio Centerval. En... Ik heb ze nog eens een keer gezien in een een of andere discotheek. Dat was de voormalige Boeddha-club. Heette later toen de Kenzo. Daar hebben ze toen een optreden gedaan. Een van de grote hits. En die hoor je tot aan het nieuws van 11 uur. Een lange uitvoering van Dictator.